6 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten zeggen dat de hoogste leider... van de moslimbroederschap is opgepakt. Mohammed Badi werd gearresteerd in een appartement in Cairo. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. De moslimbroederschap wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks...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 tenzij de krant materiaal van klokkenluider Edward Snowden zou overhandigen of vernietigen. Dat schrijft de hoofdredacteur. Uiteindelijk zijn onder toezicht van een Britse inlichtingendienst enkele computers vernietigd. De hoofdredacteur spreekt van een nutteloze, symbolische actie... en zegt dat de berichtgeving over Snowden doorgaat. In Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Het is niet bekend hoe ze aan toe zijn. De schietpartij was op de Bruistensingel. Daar in de buurt werden twee betrokkenen opgepakt. En in het ziekenhuis werden ook de drie gewonden aangehouden. Mogelijk was er sprake van een verkeersruzie. Het weer. Vandaag geregeld zon en 20 tot 22 graden. Morgen en de dagen daarna droog, veel zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En het is dinsdag 20 augustus. Goedemorgen. Het laatste nieuws over het oppakken van de leider van de Moslimbroeders... krijgt u van Joris van de Kerkhof, die is in Cairo. En met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... praten we over de eventuele vrijlating van de oud-president Mubarak. De aanpak van Malafide Uitzendbureaus begint zijn vruchten af te werpen. We spreken zo de leider van het interventieteam. De gemeenten gaan heel verschillend om met werknemers uit Oost-Europa. Soms zijn ze zeer welkom, soms ook helemaal niet. Straks een reportage. En Nederlandse hulporganisaties gaan meewerken aan de opvang van Syrische vluchtelingen in Irak. Onze verslaggever was bij meldmisdaad Anoniem. En onze correspondent in Italië bij traditionele ambachtslieden. Zij doen tijdens de crisis goede zaken. En muziek hebben we ook vanochtend, om te beginnen van Crystal. it.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 Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij wat het nieuws van de afgelopen uren. Het aantal anonieme meldingen van mishandeling is het afgelopen halfjaar bijna verdubbeld ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar. Blijkt uit cijfers van meldmisdaad anoniem. De meldingen leveren in veel gevallen een grote bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit, zegt de directeur van het Meldpunt.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 Volgens de organisatie is er wel een probleem, zo kunnen anonieme melders door een rechtbank niet als getuige worden opgeroepen, waardoor het in sommige gevallen toch niet tot de veroordeling komt. Maar Meldmisdaad Anoniem denkt er niet aan om de anonimiteit van de melders op te geven.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 We kennen de beelden uit de grote steden, zoals Cairo en Alexandrië? Maar wat er in de kleine steden in Egypte gebeurt, dat krijgt veel minder aandacht. Maar ook daar is veel geweld. Correspondent Jan Eikelboom was de afgelopen dagen in het stadje Minja... 250 kilometer ten zuiden van Cairo. Daar is afgelopen woensdag ja, een soort kristalnacht geweest tegen de christenen. Er zijn zeven kerken aangevallen en in brand gestoken. Christelijke eh, restaurants, winkels, andere eigendommen, een cultureel centrum. Ze zijn aangevallen, geplunderd, vernield. Het Egyptische leger hoopt dat door de gebeurtenissen in de kleinere steden... het Westen meer begrip krijgt voor de strijd tegen de moslimbroeders. Dit illustreert natuurlijk hun verhaal van uh, de moslimbroeders, dat zijn terroristen. En ik hoorde vanavond dat het leger journalisten aanbiedt... om de journalisten met het vliegtuig naar Minya te brengen, om het ze gemakkelijker te maken. Minister Asscher van Sociale Zaken sloeg afgelopen weekend alarm... over de arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa. Volgens hem is er sprake van oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen... doordat uitzendbureaus zich niet aan de regels houden. Gisteravond zei hij dat hij Europees overleg wil over de kwestie. Mijn boodschap aan de Europese Unie is... onderschat dat nou niet, negeer dit niet, ontken deze problemen niet. Daar wordt het onmiddellijk gezien als een aanval op Europa. Terwijl ik denk, het goede van Europa... Nederland uh, ja. is welvarend geworden door die handel. Dat dreigt, Mensen dreigen dat uit het oog te verliezen... door dit soort oneerlijke praktijken oud cda kamerlid Koopmans onderzocht in 2011 de Oost-Europese arbeidsmigratie. Koopmans over de plannen van Ascher. Dat de minister dat in Brussel gaat bespreken, dat is op zich prima. Maar veel belangrijker is dat hij in Nederland zorgt dat er een gelijk speelveld is voor iedereen. Voor, laat ik het even zeggen, de witte Nederlander die aan de slag wil. En voor uh, een pool die aan de slag mag uh, vanwege Europese regelgeving. Technische studies zijn weer hip. Volgens de vereniging van universiteiten is het aantal meldingen... voor studies in landbouw, natuur en techniek 20% hoger dan vorig jaar. De vereniging weet niet precies waar de grote stijging vandaan komt. We weten wel dat we de afgelopen jaren met het overheid... maar ook met het bedrijfsleven heel veel tijd en energie hebben gestoken... en ook geld hebben gestoken in het aantrekkelijker maken van die studies. Uh, en we weten natuurlijk allemaal dat er grote tekorten zijn ook in die sectoren. Dus vandaar ook die enorme inzet voor uh, meer studenten voor die studies. De stijging betekent nog niet dat technische studies ook de populairste zijn, zegt opnieuw de vereniging van universiteiten. De meeste studenten gaan altijd nog naar de sectoren economie, naar de rechtenstudies. Um, dus dit zijn wat relatief kleinere sectoren, uh, maar wel daar dus wel relatief gezien de grootste stijging. Definitief zijn de cijfers over het komende studiejaar nog niet, want de inschrijvingstermijn is nog niet verlopen. In Den Bosch is er geschoten. Bij de politie kwam gisteravond de melding binnen dat er werd geschoten op de Bruistensingel. Er zijn twee uh, gewonden aangetroffen, die zijn overgebracht uh, naar het ziekenhuis. En we hebben ook direct twee aanhoudingen kunnen doen. En vervolgens heeft zich uh, later in het ziekenhuis uh, nog een uh, gewonde persoon gemeld. En die persoon uh, hebben wij ook als verdachte aangehouden. De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding van de schietpartij. Mogelijk ging het om een verkeersruzie. Naar Amsterdam, daar moesten gisteravond 16 mensen naar het ziekenhuis... omdat er in een appartementencomplex een verhoogde concentratie koolmonoxide was gemeten. Het gas kwam uit de installatieruimte. De bewoners hadden al een paar dagen hoofdpijn, zeiden ze tegen de lokale zender AT5. Ik voel me niet zo lekker eigenlijk. En uh, ik voel me zo duizelig. Ik had heel erg hoofdpijn inderdaad en ik was een beetje duizelig. En of de ambulance die vertelde dat ik me even moest laten doormeten in het ziekenhuis. Je kan je eigenlijk leukere dingen voorstellen. Maar gelukkig was je hier net afgelopen, dus dat heb ik af kunnen kijken. <laughs> ja, dozelig dus. Eerste blik in de kranten leert ons dat Trouw verder gaat over de bezuinigingen. Onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen zijn gisteren begonnen. U weet dat Dijsselbloem, minister van Financiën, zegt in Trouw... ook zonder de VVD zou ik bezuinigen... Gisteravond zei hij dat trouwens op een discussieavond... van de plaatselijke afdeling van zijn partij in Amsterdam. Vorige week had ik het erover met Lodewijk Asscher, zegt Dijsselbloem. Als wij alleen in het kabinet zouden zitten... zouden wij ook de begroting op orde brengen. We kunnen niet tegen de Portugezen en Grieken zeggen... dat zij hun schuldenberg moeten verminderen... als wij als Nederland ons niet aan de afspraken houden. Nou, Misschien had de overheid wat geld kunnen verdienen... aan de Noordtunnel bij Alblasserdam. Want uh, die tunnel die is... Uh mede-privaat gefinancierd, maar ook de overheid betaalt daarvoor. En die tunnel levert ING inmiddels miljoenen op, zo schrijft het FD... en kost uh, de Nederlandse overheid alleen maar geld. Uh, ING uh, heeft op dit moment een rendement van 9% op de Noordtunnel... bij Alblasserdam, schrijft het FD. Goeie investering. De Volkskrant opent met het nieuwtje dat uh, kinderen in Amsterdam... al vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen... In het najaar lanceert de gemeente een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in een basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. In de loop van dit schooljaar begint dan een proefproject op 10 scholen. Dat hij schrijft over codetaal uh, op het spoor. De machinisten willen daarvan af. Machinisten en treindienstleiders gaan de NS een andere manier van communiceren voorstellen. FNV-spoor maakt dat vandaag aan de NS-directie bekend. Het huidige verplichte NAVO-alfabet leidt volgens hen tot gevaarlijke situaties op het spoor. En de Telegraaf opent met Europese klopjacht op de hardrijder. politie in heel Europa gaat uh, deze week optreden tegen de hardrijdende automobilisten of bestuurders nu in Frankrijk, België, Duitsland of Nederland. Te hard Overal zullen agenten met flitsapparatuur langs de weg staan... om de hardrijders op de bon te slingen. Mag ik de Telegraaf nog even ja, vragen? Er stond nog een stukje in over Bader Harry. Die sloeg veel vaker door, schrijft de krant. Ah. John van den Heuvel schrijft daarover... Bader Harry heeft zich aan veel meer mishandelingen en bedreigingen schuldig gemaakt... dan waarvoor hij in oktober voor de rechter moet verschijnen. Dat schrijft onderzoeksjournalist Jens Olde-Kalter in zijn eh, boek... dat morgen verschijnt, Bader, de harde werkelijkheid achter Bader Harry. Het NOS Radio 1 Journaal. Range u, way het is. In de jaren 60 kwamen er veel Spaanse gastarbeiders naar ons land en nu is het de beurt aan een nieuwe generatie die hier graag wil komen werken. En Nederlandse bedrijven zijn er blij mee. Hier is technisch personeel moeilijk te vinden, zoals machinefabriek Kreber uit Vlaardingen. Dat kan geen geschikte Nederlandse werknemers vinden, En daarom haalde het bedrijf Ruben en Joel uit Baskeland. Wil zou een kop koffie? Ja? Oké, alstublieft zitten. We zijn blij dat je hier bent. Ja, ja, ja. En we hopen dat je het geniet en je zult comfortabel blijven. Oké, oké. Joël en Rubens zijn net aangekomen hier vanuit Spanje. En ze krijgen nu een rondleiding door de fabriek. Ja, Dit zijn de voor de machines die we produceren. Dus dit is onze eigen production.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 Een beetje vergelijkbaar met hier bijvoorbeeld. En uh, daar is dus het type mensen wat wij nodig hebben. Ruben, wanneer to je to naar Nederland te werken? Een paar maanden uh, ago. Ik was studying in mijn stad en ik had de opportuniteit om hier te komen. En het yeah, is goed voor me.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 Wat gebeurt hier in deze machine? Uh, wat we hier doen is, uh, zijn een assen en daar moeten spierbanen in gevreesd worden. En de spierbaan is eigenlijk een groef in een as en dan komt een blokje in te zetten en dan komt iets overheen zodat je dat onderdeel niet ter onbezichte van elkaar verschuift. En dat gaan Ruben en Joël ook doen? Dat zullen ze onder andere, tenminste in ieder geval uh, uh, Ruben, Joël uh, gaat de draaikant op dus die gaat eigenlijk de voorbereiding doen dus het draaien van de as.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 Ruben en Joël uit Baskeland in een reportage van Merel Stikkeloren. Dan naar Egypte, want daar is een van de leiders van de moslimbroederschap opgepakt. Autoriteiten zeggen dat het gaat om Mohammed verslag Verslaggever Joris van der Kerkershof is op weg naar dezelfde wijk waar Badi is opgepakt. Uh, Joris, uh, merk je dan nog iets van die arrestatie? Nee, nou, er vliegen wel af en toe uh, helikopters uh, over, maar het is een grote wijk. Uh, het hele oosten van Cairo uh, wordt zo ge genoemd uh, naar na na die wijk. Het zou hier ergens in de buurt zijn van waar uh, mijn Nederlandse gast uh, uh, ook woont. Hij heeft er zelf uh, niks van gemerkt, uh, zei hij net uh, toen ik hem uh, uh, aansprak. Het kostte wel even wat extra tijd om hier te komen. Er is een avondklok en die loopt uh, tot in de ochtend. Dus het duurde wat langer omdat er allerlei uh, roadblocks uh, zijn, uh, allerlei controlepunten. Om uiteindelijk hier te komen. Een wijk waar allerlei heren nu uh, uh, auto's aan het koom uh, maken zijn. en een Nederlandse gast. herkenbaar aan een shirt. Ja, met oranje. <laughs> Ik loop met u naar boven en ga met u over alles praten: over uzelf, over waarom u hier woont. en misschien wel weer terug wil naar Nederland. over de acties van de, van de afgelopen dagen. en misschien ook wel, uh, Marcel, over wat er gisteren uit geruchten uh, duidelijk werd. Dat, oud leider Mubarak eh, vrijgelaten zou kunnen worden. Precies. Daarover en over heel veel meer ga jij praten met uh, die Nederlander... daar in Cairo, Joris van der Kerkhof. Ja, dat nieuws over oud-president Hosni Mubarak van Egypte... die komt binnenkort mogelijk vrij. Dat is het gerucht. Hoogbejaarde Mubarak zit al twee jaar in voorarrest... voor zijn aandeel in de moord op honderden betogers in 2011. Ook is hij in afwachting van de behandeling van een aantal corruptiezaken...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 heeft u er een potje van gemaakt. Het is niet alleen ontzettend druk met auto's en met bussen... met vrachtwagens hier onder het viaduct. Een deel van het viaduct waar geen auto's rijden... is eigenlijk gewoon een open riool. Er ligt alleen maar vuilnis. En daartussendoor wordt er dus zo over onroerend goed gesproken... worden zaken gedaan. En er is een man die de koffie en de thee verkoopt... en die vertelt... Hoe goed Hosni Mubarak is, was, hoe fijn het zou zijn voor hem als Mubarak vrij Wat Mubarak goed heeft gedaan voor het land, heeft Morsi het afgelopen jaar fout gedaan. Morsi is het ergste wat er is. En als het over de legerleiding gaat, die nu orde op zaken stelt, ja, van El Sisi, de legerleider, daar houdt hij van. Dat is iemand uh, die uh, echt goed werk heeft gedaan. Er komt een man bijstaan, hij vertelt het verhaal van ach, wat maakt het uit. Wij zijn arm hier met z'n allen en wat wij vinden, dat doet er helemaal niet zoveel toe. Wat wij over Moersi vinden, dat doet er niet toe. Wat wij over Al-Sisi vinden, de legerleider, dat doet er niet zoveel toe. En wat wij van de vrijlating vinden van Hosni Mubarak, de mogelijke vrijlating van Hosni Mubarak, dat doet er ook niet toe. Joris van de Kerkhof in het hart van Cairo. U zult hem in de loop van de ochtend nog regelmatig horen vanuit de stad. En dan met name ook vanuit de wijk waar de leider van de Moslimbroederschap is opgepakt. En wij praten later hier ook nog over door, Onder andere ook over de mogelijke vrijlating van de oud-president Hosni Mubarak. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Nederlandse hockeymannen hebben zich na een 2-1 overwinning op Engeland al geplaatst... voor de halve finales bij het Europees kampioenschap in het Belgische Boom. Oranje speelde goed en had controle over de wedstrijd. Het werd naar rust nog wel even spannend toen Engeland scoorde. Aanvoerder Robert van der Horst vond dat zijn ploeg beter speelde dan tegen Ierland. Toen werden het trouwens ook 2-1.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 Ik weet eigenlijk niet waarom te wachten staat, want dit is pas mijn eerste 200 ste Dat zal ik in, uh, niet meer worden. Maar uh, nee, het is uh, super uh, mooi voor mij, maar uh, dat, uh, dat telt niet. Het telt wat wij met de groep doen. En, uh, het is eervol en uh, daar blijft het ook bij. Ook de Belgen hebben hun tweede groepsduel in Boom gewonnen. Het team van de bondscoach Mark Lammers was met 4-0 te sterk voor Tsjechië... en is daardoor dichtbij een plek in de halve eindstrijd. Duitsland verdedigde zijn kans op een medaille door Spanje met 6-3 te verslaan. PSV mist vanavond Zakaria Bakali in de eerste wedstrijd tegen AC Milan. De play-offs voor de Champions League. Bakali heeft een scheurtje in zijn lies. Zuid-Koreaan Park, die al spierklachten had, die is wel inzetbaar. PSV-trainer Philip Cocu weet dat AC Milan sterk is... ook al is de competitie in Italië nog niet begonnen. Ja, ik heb wel een beeld van hun uh, gekregen. Een aantal wedstrijden gezien. Uh, maar goed, de voorbereiding is natuurlijk niet uh, hetzelfde als, als uh, competitiewedstrijden... Uh, of andere officiële wedstrijden. Maar goed, het geeft wel een indicatie van, uh, van hun manier van spelen. En uh, de individuele spelers, daar uh, hebben we ook een aardig beeld van. Dus uh, we zijn wel uh, goed voorbereid. Snowboardster Cheryl Maas heeft bij haar rentrée, nou, zware knieblessure een grote stap gezegd richting Olympische winterspelen van Sochi. Maas eindigde in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, namelijk als derde op het onderdeel slopestyle. Met die plaats voldeed ze aan de kwalificatie eis van Sochi. I'm really happy with the results that I got today. I can't believe I actually did this after my long injury. I'm really happy. It was fun to ride in the end. Jumps were nice and yeah, good day. Ja, alles goed dus. En na half zeven, dan hoort u een reportage uit Colombia. Het land staat natuurlijk bekend om zijn drugs, maar heeft ook een bloeiende toeristenindustrie. zeker. Dit is Radio 1. Nou, dat horen we zo dan wel. Eerst naar wat Meegens voor het NOS-journaal. De leider van de moslimbroederschap in Egypte is opgepakt, zeggen de autoriteiten in Egypte. Mohamed Abadi werd gearresteerd in een appartement in Cairo. Wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Zijn beweging wil dat de afgezette president Mossi weer aan de macht komt.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 Bij een schietpartij in Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Die liggen in het ziekenhuis. De schietpartij was op de Bruistersingel. Daar in de buurt werden twee betrokkenen opgepakt. En in het ziekenhuis werden ook de drie gewonden aangehouden. Mogelijk was er sprake van een verkeersruzie in Den Bosch. Het weer nog. Lokaal wat nevel of een mistbank. Daarna geregeld zon. Vanmiddag 20 tot 22 graden. En morgen en de dagen daarna droog, veel zon en een paar graden warmer.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 overoorzaken hevige overstromingen een groeiende chaos. Vooral in het noordoosten en het Zuidwesten. Zo'n honderd mensen zijn al om het leven gekomen... en miljoenen andere Chinezen zijn getroffen door dat noodweer. Volgens de autoriteiten gaat het om de ergste watersnood in ruim tien jaar. In China is Gary van Pinksteren. Uh, Gary, hoe kan die situatie zo extreem slecht zijn? Nou, het is op twee plekken inderdaad slecht. Dat noordoosten, daar is het slecht doordat er heel zware regenval is geweest. Kun je natuurlijk altijd afvragen of dat dan weer veroorzaakt wordt... door ontplossing, door verwoestijning. Maar in ieder geval is daar heel veel regen gevallen. Dat is de directe oorzaak. Uh, en in het zuidwesten van China is het nog een nasleep van dezelfde orkaan Ut Utor, die in, uh, Malaysia, die in uh, sorry, de Filipijnen zoveel schade heeft aangericht... die is langzamerhand opgeschoven naar China. En daar heeft het zuidwesten dus nu ook heel veel regenval van... en ook heel veel uh, modder die naar beneden komt van de hellingen... en die bijvoorbeeld auto's die daar over de wegen rijden... al hebben, helemaal hebben bedekt en daar zijn ook doden doorgevallen. Mm -hmm. Twee eh, uiterste ook, het noordoosten en het zuidwesten. In totaal zullen er heel wat mensen geëvacueerd moeten worden. Hè? Ik begreep dat het in totaal al bijna 800.000 mensen zijn... die hun huis uit eh, moesten. Hoe verlopen die evacuaties? China zet in dat soort gevallen altijd heel veel leger in en ook uh, politie. Daar zie je ook veel beelden van. Bijvoorbeeld een uh, klein babytje wat dan in een afwasteiltje door twee agenten... zo'n beetje door de overstroomde straten wordt gestuurd... Uh, het, ze delen ook uh, tenten uit en dekens. Uh, mensen worden uit hun huizen gehaald, ook met uh, opblaasbootjes en dergelijke. Er worden dan naar opvang, kampen, opvangplekken geblacht, gebracht. En het is heel interessant. Deze keer, dat zag je uh, bij mijn weten niet eerder, uh, zijn er ook mensen in het zuidwesten van China geweest die gebruik hebben gemaakt van van de Chinese vorm van Twitter... Uh -huh. om goed aan te geven waar ze precies zaten... en om te zorgen dat ze daar weggehaald konden worden. Uh, dus de opvang is, is redelijk goed geregeld? Uh, het lijkt uh, redelijk goed geregeld. Het is ook wel weer zo in China dat je van... Uh, als het niet zo heel goed gaat, die beelden krijg je moeilijker te zien. Maar uh, het leger wordt op zo'n grote schaal ingezet... en ook de, uh, de nieuwe president van China, Xi Jinping, heeft gezegd... we moeten hier echt absoluut alles aan doen... Dat in ieder geval China zijn uiterste best doet om die mensen zo goed mogelijk te evacueren. Alle middelen worden ingezet. Nou spraken wij gisterochtend David Jan Godvrouw vanuit Moskou. In verband met uh, de Russen die ook problemen hebben hè, door uh, de stuwdammen van China in het uh, Noordoosten. Last van overstromingen daar in Rusland. Gisteren werden daar 20.000 mensen geëvacueerd. Hebben ze met elkaar contact, die twee landen? Is uh, China zich bewust van de problemen van Rusland bijvoorbeeld? Nou, er wordt in ieder geval wel melding gemaakt van dat er in Rusland die overstromingen zijn. Maar ik zie nog heel weinig uh, analyses die bijvoorbeeld een verband leggen met wat er dan in China, wat China zou doen met het water of stuwdammen in China. Dat eigenlijk niet. Het is meer het idee van wij worden getroffen door een heel grote ramp en Rusland ook. En is het wel weer altijd zo dat in China natuurlijk die getallen veel hoger zijn omdat dat deel van China veel dichter bevolkt is dan het deel van Rusland waar het tegenaan ligt. Goed voor die regio zou zijn als het stopt met regenen. Wat zeggen de Chinese weermannen? Nou, dat is nog niet zo helemaal zo duidelijk. Er wordt nog, eh, worden nog twee grote, eh, zware regenval verwacht voor het noordoosten. Eh, in het zuidwesten was hier van maandagochtend de waterstand nog heel hoog. Die, die loopt ook nog op. Eh, de Chinese president heeft juist weer gezegd... het is allemaal over zijn hoogte punt 1. Maar het is nog even afwachten wat er echt gebeurt. Garry van Pinksteren vanuit China over eh, slechte weer daar en de overstromingen. Terug naar eigen land. Mishandeling op straat, tijdens het uitgaan op het voetbalveld, een straatroof. Getuigen van dit soort geweld geven steeds vaker tips door via de telefoonlijn Meldmisdaad Anoniem. Het aantal meldingen van mishandelingen is bijna verdubbeld, zo blijkt uit de jongste cijfers. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging langs bij Meldmisdaad Anoniem. Het pand zelf zit verstopt achter een dikke heg aan een landweggetje. Je wil gewoon niet dat er achteraf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 Nou ja, dan kan zo'n gesprek zo'n half uur of drie kwartier uh, duren met ja. één melder. We laten meer van onze verslaggever Matthijs van der Wiel over meldmisdaad anoniem. PSV kan vanavond een belangrijke stap richting Champions League zetten. Maar ja, moet wel tegen AC Milan. Uh -huh. Straks een reportage. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Acht minuten over half zeven. Colombia. Zo horen we al tientallen jaren over het land in de media. Iscobar. ...el patrón del mal. El gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC han firmado un pacto para iniciar un diálogo de paz. Tja, drugsbaron Pablo Escobar. Geweld en onderhandelingen met de guerrilla-beweging. FARC.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 Goedemorgen bij de AWB. Goedemorgen. Automobilisten, nog een beetje geluk vanochtend? Ja, overwegend wel. Er is maar één file op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoopert-Zaandam en knoopert is staat drie kilometer. En verder is er een mistwaarschuwing nog voor Overijssel en Gelderland. Daar komen namelijk mistbanken voor... De verwachting is wel dat de zon ze zo snel zal wegbranden. Nou, wat zijn je verwachtingen zo. voor half negen? <laughs> nou, ik hoop. gisteren was het meer dan 50 kilometer. En dat was voor deze periode echt veel. Dat kwam natuurlijk door het ongeluk op de A50 bij ja. knoboth Ewijk. Dus ik denk uh, dat we dit keer wel onder de 50 kilometer blijven. Ja, als iedereen goed blijft rijden, moet ja. dat kunnen lukken. Erwin Hart, dankjewel. We gaan voetballen. Het is 13 minuten voor zeven. Het wordt een uh, mooie wedstrijd. Althans, dat is de verwachting. Vanavond in Eindhoven. PSV tegen AC Milan met als inzet een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Acht jaar geleden stonden de ploegen ook tegenover elkaar. In de halve finales van het toernooi. De memorabele wedstrijd van toen ligt nog vers in het geheugen van Edwin Cornelissen. Het klinkt als een aria in de scala van Milan. Acht jaar geleden... De return in de halve finales van de Champions League. Ja, het is Park die het doet. PSV moet een 2-0 achterstand ongedaan maken. Maar de bal komt er langs. Niet zo belangrijk. En daar is ja, hij. Ja, ja, de huidige hoofdcoach. Die deed het. Hij die terugkwam. Maar toen, in de allerlaatste minuten van de wedstrijd. Ambrosini. Oh, het doek valt. Oh, het doek is gevallen.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 Dat was toen niet anders. Maar wie weet... vanavond PSV tegen AC in Horde... Edwin Cornelissen. Tien voor zeven geweest. Een deel van de collectie van het Molux Museum is weer te zien. Na het sluiten van het museum Maluku... in Utrecht, vorig jaar, oktober... was het onduidelijk wat er met de collectie zou gebeuren. Maar er is dus nu een oplossing. Voorzitter van de stichting Molux Museum... Oesman Santi, Goedemorgen. Morgen. Hoe ziet die oplossing er dan uit? Uh, nou, een deel van... Uh collectie gaat naar uh, barak 1b. Dat is een vrucht onderdeel van het Nationaal Monument Kamp oh ja. En een ander deel verwachten volgend jaar bij het Nationaal uh, Open in Arnhem te kunnen uh, laten zien. Oké, okay, dus het wordt uit elkaar gehaald, meneer Santi. Uh, wat zegt u? Het wordt uit elkaar gehaald, de collectie. Uh, ja, het wordt uit elkaar gehaald, maar het wordt in bruikeling gegeven. Dus uh, laten we zeggen dat dan de eigendom blijft bij onze stichting, uh, en ja, als er op enig moment uh, wel oog zou zijn voor, tenminste als er weer een uh, Moluks museum in zicht zou zijn, dan zou het weer terug kunnen. U wou zeggen als er weer oog zou zijn voor? Ja, als er, als er uh, sprake zou kunnen zijn van weer een gebouw, dus een, een, een museum uh, van Molukkers. Ja. Maar ja, op dit moment ziet het er niet naar uit, dat zeg ik er ook bij. En hoe komt dat? Ja, geen geld. Simpel gezegd. Hm. Hoe kan dat? Want dat, daar is het oude museum ook aan ten onder gegaan. Hè? Aan ge ja, ten gebrek onder aan geld. Is er geen belangstelling of, of te weinig aandacht ja, voor? De, de, de, de exploitatie was lastig. Omdat er niet zoveel bezoekers kwamen. Als dat je zou willen ten opzichte van je uitgaven. En ja, ik moet er ook bij zeggen: het is ook jammer dat er niet. ...eerder op ingespeeld is, omdat op een gegeven moment ook al jaren geleden bleek van ja, we redden het eigenlijk niet als we zo doorgaan. Mm -hmm. En dat had ook te maken met de beperkte afkoop van de subsidie uh, door uh, het Rijk, want ja, je, je moest het doen met uh, 8 miljoen gulden destijds. Goed, eventjes naar wat er nu te zien zal zijn, hè? want um, bijvoorbeeld in, in Arnhem bij het Openluchtmuseum, wat, wat, wat kunnen mensen daar zien? Het uh, is dus de bedoeling dat. Uh, de, uh, uh, ik moet bijzeggen. Het uh, Nationaal Openluchtmuseum heeft een Molukse barak. Al uh, enige jaren geleden is dat al ingericht. En daar zou al. Ja, uh, uh, uh, dus natuurlijk vanzelfsprekend dan Molukse objecten geëxposeerd kunnen worden. Mm -hmm. Ik denk dat ongeveer dat wat in uh, Utrecht te zien was. Uh, wat geëxposeerd was. Nou, uh, een groot deel daarvan te zien zal zijn. Uh, in het Openluchtmuseum. Dat Dat is tenminste mijn verwachting. En ja. Uh, maar waar moet, ik dan, waar moet ik dan aan denken? Want ik ben daar nog niet geweest. Uh, nee, ik ben daar nog en niet geweest. U, u gaat mij nu overtuigen om daar toch vooral te gaan kijken? Waarom ja. moet ik daarheen? Nou ja, uh, ik zeg maar wat daar uh, wat te zien is: natuurlijk de geschiedenis van uh, de moeilukkers uh, door de eeuwen heen. Ja. Hè? Ook uh, met specerijen enzovoorts. Maar ook de huidige geschiedenis. Denk maar aan uh, sport, maar ook uh, van de Kapingen hebben we een uh, jas van. Uh, een van de kapers, Max Papillaia, mm -hmm. Die zal daar ook, uh, ook te zien zijn. En waarom, dat waarom is dat tevreden. interessant, de jas van Max Papillaia? Dat, dat geeft de geschiedenis weer hoe het gegaan is in de jaren zeventig met de moeilijkste kapingen. Uh, ja, de de, de uh, ontevredenheid toen van uh, enige jongeren ten opzichte van hoe het gegaan is met de moeilijkste vrijheidsstrijd. Uh, ja, dat heeft geleid tot die kapingen. En, ja, want dat is uh, de jas die hij droeg tijdens de kaap? die hij droeg, ja. Oh, okay. Toen uh, in het punt dat uh, er aanval ingezet werd door mariniers... en uh, door Zeef met kogels. Ja. Goed, nou die collectie wordt dus opgedeeld... maar is dan toch nog weer te zien. U geeft het al laat, het is een tijdelijke oplossing. Die wordt in bruikleen gegeven. Wat, wat zou er anders met de collectie gebeurd zijn... als u geen onderdak had weten te vinden? Uh, werd niet op straat gegooid. werd uh, veilig opgeborgen. Maar het was al uh, de bedoeling... Uh, toen wij besloten tot, uh, tot sluiting. om uh, ja, uh, in te zetten op behoudmuzieks erfgoed. op welke manier dan ook. Ja. En dan hoort daar ook bij dat je dan een samenwerking. Dat je moet aangaat. Zien ook. Ja, dat je een samenwerking aangaat met uh, andere. Uh, museale instellingen. om uh, toch. Uh, te, te, te, te, ja, mogelijk te maken dat. Uh, de spullen uh, toonbaar blijven. En in dit geval is gekozen, vind ik dan. voor een duurzame oplossing. Ja. Uh, omdat je dan ook. Uh, ja, de, de, de Molukse geschiedenis, dat onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis... Uh, ...ook toonbaar stelt voor een breder publiek dan voorheen eigenlijk. Ja. Het gaat niet verloren in ieder geval. Voorzitter van de stichting Molukse Museum, Oesman Santi. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ook zonder de VVD zou ik bezuinigen. Die woorden zijn van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij zei ze gisteravond op een discussie van de plaatselijke afdeling van de P van de in Amsterdam. Trouw was daarbij. Vorige week had ik het erover met Lodewijk Asscher, zei Dijsselbloem. Als we alleen in het kabinet zouden zitten, zouden we ook de begroting op orde brengen. Van zijn achterban kreeg hij de vraag waarom hij zo eigenwijs is om te gaan bezuinigen. Terwijl economen zeggen dat de economie meer schaadt dan helpt. Ja, die vraag heeft hij trouwens ook beantwoord. Uh, zijn antwoord was dat uh, we het niet kunnen maken om uh, aan de Portugezen en Grieken te vragen... om hun begroting om orde te brengen en dat vervolgens zelf niet te doen. Hoe het niet moet met overheidsgeld staat vanochtend in het Financiële Dagblad. Private financiering van de bouw van de Noordtunnel bij Alblasserdam... is voor de Nederlandse overheid veel duurder uitgevallen dan 25 jaar geleden werd verwacht. Een consortium onder leiding van ING stak begin jaren 90... 136 miljoen euro in de tunnel. Maar het levert meer dan 350 miljoen euro op. De staat betaalt nog steeds voor de tunnel... terwijl het consortium, met ING, er al jaren geld aan verdient. Een rendement van 9%. De tunnel is zo lucratief doordat er veel meer auto's doorheen rijden... dan in 1988 werd verwacht. Volgens het ministerie van Financiën... wordt deze financieringsvorm nu niet meer toegepast. Standig. Spoor 1-3-Alpha... Als een treindienstleider dat Pardon. doorgeeft aan een machinist... ja, machinist weten het ook al vaak niet. die weten dan niet dat ze naar Spoor 13a moeten. Daarom gaan ze een andere manier van communiceren voorstellen. Dat het gebruik van het verplichte NAVO-alfabet... tot gevaarlijke situaties leidt. Aha. Roel Berghuis van FNV Spoor zegt in het AD... dat hij eist dat de huidige regels onmiddellijk worden losgelaten. Er moeten snel betere voorschriften komen, zegt hij. Hij gaat binnen een week met de machinisten om tafel... om tot een oplossing te komen. Meer spoornieuws in de Belgische media. De NMBS dient een schadeclaim van maximaal 26 miljoen euro in... tegen de Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda... voor het falen van de Vira. Eerder ja, kreeg de maatschappij al 37 miljoen aan voorschotten terug... op de aankoop van de snelheidstreinen, schrijven De Tijd en Lekko. Tweeënhalf jaar oud... Dan ga je naar school. De gemeente Amsterdam wil kinderen vanaf die leeftijd naar de basisschool sturen. De gemeente komt deze herfst met een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen... in een basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. En volgens de Telegraaf komt er een Europese klopjacht op hardrijders. Volgens de ANWB worden deze week, in het kader van de Europese Snelheidsweek, dagelijks extra controles gehouden. In vrijwel alle populaire vakantielanden, dus de voet niet te diep in duwen op het gaspedaal.